Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mark Dullaert wil aanblijven ...waarnemend kinderombudsman. Hij is bang dat belangrijke zaken als de zorg voor jonge asielzoekers blijven liggen. Dullaert is kinderombudsman tot 1 april. De nationale ombudsman, waar hij onder valt, wil niet met hem verder. Tegen de NOS zei Dullaert dat hij een half jaar waarnemer wil zijn.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 De Algerijn werd opgepakt bij een grote antiterreuractie van de Duitse politie. Ook in Berlijn en Hannover zijn verdachten opgepakt. In Moergestel is een busje ontdekt om drugsafval te vervoeren en te dumpen. Binnen zat een tank met duizend liter chemicaliën. Die was aangesloten op een buizensysteem waarmee de vloeistof via een gat bij een van de wielen naar buiten kon. Agenten gingen bij de geparkeerde bus kijken omdat het daar zo naar anijs rook weer nog vanuit het westen droog en het wordt 6 tot 10 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen. Het wordt morgen een graad of 10. Dit was het NLV. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. je lekker uit!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 Ik was nog niet eens begonnen, kan je nagaan. Nou, uh, Goedenavond dames en heren, ontzettend leuk dat u er allemaal uh, bent. Welkom. Heel erg fijn dat u de tijd vrij heeft weten te maken voor deze enorme educatieve en ook uh, leerzame avond. Namelijk voor de cursus Cabaret voor Beginners. Ja, het is een hele eenvoudige cursus, zeg ik er meteen bij. Echt uh, absolute basiscursus in tien zeer... Overzichtelijke en ook begrijpelijke stappen. zodat u zelf na vanavond thuis ook als cabaretier of cabaretier aan de slag uh, kunt. Ja, dat is de hele opzet uh, van de cursus. Nou, ik ben uh, dan inderdaad uh, Brigitte of Ik ben nu uh, cursusleidster uh, van vanavond. Ja, dat is voor mij ook een vrij nieuwe rol, moet ik je er heel eerlijk uh, bij zeggen. Ik heb er ook helemaal een speciale nette jurk uh, bij aangedaan, vond ik, uh, vond ik zelf. Um, we beginnen even met een rondje voorstellen. Ja, dat hoort nou eenmaal. Ja! Zo hoort dat met cursussen. Dus ik begin eventjes... ik begin even hier in het midden. Met deze mevrouw... Ja, um, hoi. Ja, ik kom even naar meneer. En dan vraag ik even... Uh, wat, je, waar, wat je... Hoe je heet. En wat je motivatie is geweest... Om hier dus naar de cursus... Ja, nou ja. Naar de cursus uh, te zijn uh, gekomen. Dan horen jullie bij elkaar of niet? Ja, het is schering en inslag. Nou, maakt ook niet uit. Ja. Ja, ik zeg er ook niks meer over. Maar ik heb altijd niet in de zaal. Nou, maar me Meestal op de eerste rij. Maar nou, even niet. Nou, Tenminste, voor ik zover ik kan zien... Nee. Nou, uh, Hoi, uh, Hoi, hoe heet jij? Sina. Christina. Oh, Gesina. Oké, oh, okay, sorry. Hoi, Gesina. En uh, Gesina, wat is jouw motivatie geweest om naar de cursus te zijn gekomen, Gesina? Uh, ben ik helemaal vergeten, ik weet het niet Je hebt helemaal een blackout in één keer. Oké, okay, nou geef niks toch? Hartstikke leuk, Gesina, dat je naar de cursus uh, bent uh, gekomen. Uh, hoi, hoe heet jij? Wilma. Wilma, Hoi, hoor je bij Gesina? Nee, gewoon als uh, dat je er kent. Ja, okay, okay. ja, sorry. Niemand durft meer wat te zeggen. Ja, sorry, ik, heb, ik zeg er ook niks meer over. Maar het valt mij altijd op. Nou, sorry. Maar goed. Uh, hoi, had ik al gevraagd hoe je heette? Ja, ik heb je al gedaan. Oh, en wat zei je toen? Wilma. Oh ja, sorry. Ja, ik ben afgeleid. Nou, uh, Hoi, Wilma. En uh, waarom ben jij naar de cursus gekomen, Wilma? Ik wilde een leuk avondje uit. Oké. Okay, nou, vind ik ook een hele positieve insteek. Ik hoop dat je er ook nog wat van opsteekt, uh, Wilma. Hoi. Hoe heet jij dan? Jan Willem. Ja, Jan Willem. Hoi, hoi, Jan Willem. Jij hoort dan wel weer bij Wilma, neem ik aan. Ik hoor bij Wilma en Gezina. En gezina ook nog. Oké. Ja, ja. Dit, maar het kan wel op de buis allemaal, dit. Dit kan geen kwaad. Ik krijg geen last mee met iemand. Nee, dus mensen zijn er allebei. Oké. Okay. Ah ja. Ik, ja, ik wil gelijk, je mag als cursusleidster helemaal niks vragen. Ik heel neutraal blijven. Maar ik wil gelijk weten wie dan. Nou ja, laat maar zitten. Nou ja, ik neem aan, nou ja, laat maar zitten. Ik mag ook niks. Nou, hoi, nou, nou, hoi, Jan Willem. Um, uh, wat is jouw motivatie geweest om naar de cursus te zijn gekomen, Jan Willem? Geen enkele. Geen enkele motivatie? Zit je hier met tegenzin? Dat, niet. dat ook weer niet. Je bent wel een soort mysterieuze man, uh, Jan Willem. Ja, je intrigeert mij gelijk heel erg. Maar goed, ik zit... Ja, ik Je hebt ook iets knaps. Nou goed, kom, kom je uit Groningen of niet? Wat denk je? Nou, je hebt niet zo'n heel erg accent of je verbergt het op het, op het ogenblik. Ja, ja. Nou, ik heb wel een accent. Oké, okay, kist, bist, nijd, goud worden. Dat soort uh, accenten. Oké, okay, ja. Zelfs soul, to altijd the bimi, Nou ja, goed Oké, okay. nou, Okay, nou goed. Ja ik, ja, ik ben hier wel aan begonnen aan het voorstellen. Maar dat gaat natuurlijk tot ongeveer half, elf, elf uur duren. Voordat ik helemaal achterste balkon, achterste de rij, derde balkon ben. Wacht, we gaan het heel veel anders doen, dames en heren. Uh, ik tel gewoon even tot drie. Jullie roepen met z'n allen heel hard je voor- en je achternaam. <lacht> zodat het balkon het van beneden kan horen. En beneden van het balkon en anders aan links en rechts. Ja, daar hebben we dat voorstellen gehad. Want anders dan gaat het lang duren. Nou, dan komt u hoor. Dus gewoon je voor- en... Geen doopnamen. maar dan gaat het lang duren. Gewoon voor, voor- en achternaam. Nou, komt je, hoor. Eén. Twee. Drie. Oké, okay. iedereen is van elkaar gehoord, zo'n beetje. Oké, okay. goed onthouden. Ja, Ja, ik heb nou... Ik heb een Ja, sorry. Ik heb een... Nee, ja, deze heb ik eigenlijk niet nodig. Ik heb hier een uh, soort buitenboord... clitoris, Vind ik het eigenlijk uh, zo Sorry, sorry... een sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, zou handig zijn voor jou, Jan-Willem... Nee, nee, nee... Wat ergens, als het zo'n avond wordt, dames en heren. Dat kan echt niet. Ja, dat zie je? Jij triggert dat bij mij. Nou, ik weet ook niet wat het is. Goed dan ook? Nee, maar ik wil alleen even uitleggen: ik heb een cursus cursus doen gedaan. Want je mag tegenwoordig helemaal niet meer uh, zomaar een cursus geven. Dan moet je dus eerst een cursus nemen: in de, een cursus geven. En dan staan ze erop. Serieus. Dat je dus altijd begint met een rondje voorstellen. Ik vond het al stom. Want je komt toch voor de cursus, je komt niet voor de cursus. Maar goed, je kan helemaal. Ja, je, je kan helemaal je certificering kwijtraken. Dus ik dacht. Ja je, ja, je kan helemaal gecontroleerd worden. Dus ik dacht, ik doe het maar. Maar ik denk dat het zo wel, uh, afdoende geregeld, uh, geregeld is. Nou, ik zoek heel even de cursus erbij, want anders kunnen we niet eens beginnen. Wacht ervoor. Ik had hem heel strategisch ergens neergezet, dat ik dacht hier kan, hier raak... Ik vind dit zo'n uh, opera-balkonnetje, vind je niet? Ik had helemaal een soort Pavlov-reactie, als ik hier uh, sta. Nou, wacht even. Nou, ik had... Ik denk, ik zet hem neer. Dat ik hem gewoon... Dat ook niemand hem wacht ervoor. Ik weet het al, wacht ervoor. Oh ja, jongen, jongen. Nou, wacht even. wacht even. Hij staat hier nou. Ik ga heel even zo, anders moet ik helemaal omlopen. Wacht even hoor. Ik heb zo. Ik Zag je wat? Nee, zag zo, je. Nee, zo. Oké. Okay. Okay. Ah. Jongen, jongen, jongen. Ik ben. Hè? Ah. Ik ben nou al kapot. Hè? Oh, Goed, liep. Nou, oké. Okay. Nou, dit is de hele cursus. Zie je het? Vrij overzichtelijk. Tien stappen, kan je het zien? Derde balkon ook. Zie je? Oké. Wat zeg je? Anders moet je maar niet zo goedkoop gaan zitten daarboven. Eh, zo. Ja. Dat is, ook blij. Dat is ook... Even kijken hoor. We zitten op stap vijf. Dat klopt, want stap één heb ik al gedaan. Kom op, met iets heb ik ook gedaan, namelijk met een koffer. Heet de mensen welkom, heb ik ook gedaan. Ik loop het zo even heel rustig. Nou hoor, dit gaat wel heel snel. Stel je niks voor. Heb ik ook gedaan en heb een plan. Heb ik ook. Ik gaan namelijk een hele cursus geven. Nou, dus nou, stap één tot en met vijf. Dames en heren, dit kan eigenlijk al iedereen. Echt ieder ook mensen die geen enkele motivatie hadden. zou ik maar zeggen, die, zelfs, die, ja, zelfs die... Dit is echt een fluitje van een cent. Zal ik zal straks wel even demonstreren hoe dat precies werkt. Nou, dus dat is al helemaal te overzien. Nou, dan heb je nog maar vijf stappen over die ook vrij logisch zijn. Uh, dat plan bij stap vijf moet je op een gegeven moment uitvoeren, bij stap negen. Eerst heb je standaard altijd een probleem, dat moet je oplossen. Uh, nou ja, dan sluit je uiteindelijk af bij stap tien. En dan heb je dus stap zes en acht ook al gehad. Hou je eigenlijk alleen stap zeven nog over. Dat is, ja, daar, daar heb ik een paar puntjes bij gezet. Dat is nog wel een klein dingetje, maar dat valt eigenlijk ook nog wel mee als je het nagaat. Dat is namelijk, uh, waar gaat je programma eigenlijk over? Ja, dat is inderdaad wel een klein puntje van aandacht, zou ik maar zeggen. Maar daar komen we zo meteen ook wel uit. Dat is ook, ja, dat is ook nog wel, uh, daar heb ik ook nog een paar praktische tips voor. Nou, zijn er uh, tot dusver, dames en heren, cursisten, zijn er uh, al vragen? Huh? Ja, je. Je moest de hele tijd van de cursus cursus geven, moest je dus uh, vragen of er vragen waren. Dus dat doe ik dan maar uh, standaard. Ja. Ik zou me eerlijk gezegd het laatste schrikken als er nou ook echt een vraag kwam. <lacht> ja. ja, ik heb ook bij. Ik heb eigenlijk nooit een. vraag, nou, tenminste niet op dit. Nee, ik heb eigenlijk nooit een vraag. Op dit, later in het programma nog wel eens, in de cursus, maar. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar, Groningen. Ik had inderdaad, ik had, nou, twee, drie weken geleden zoiets. Had ik hier op de eerste rij had ik opeens een, een mevrouw. Ja, die stak de vinger op, ik schrok me helemaal dood. Ik zeg: Is u een vraag? Ze zegt ja. Ik zeg: Nou, vraagt u maar. Toen zegt ze: Kan iemand mij van huis brengen? Ja! Ik vond het ook een vrij uh, rare... Ja, ik was er niet eens met die cursus begonnen. Zij was mij al opgevallen, hoor. Want zij zat dus uh, nou ja, op de eerste rij. Nou zitten er dus meer mensen op de eerste rij. Maar zij zat nou ja, naast een lege stoel. Er lagen een paar krukken op. En ze had zelf... Had ze een voet, had ze helemaal in het verband. In, uh, wat had ze nou? Zij zei het er ook bij. Zij had een gangreenteen. GELACH <tied> Ja, een, ik had er ook nog nooit van gehoord. Een gangrente. Wat is nou een gangrente? Ze heeft het uitgelegd. Ik weet niet of er studenten zijn hier, geneeskunde of wat ook. Dus ik weet niet zeker of het helemaal klopt, maar zij heeft het mij uitgelegd. Een gangrenteen, het schijnt toch te zijn... Oh, daar heb je er een. Maar het schijnt toch, ja... Het schijnt, nee, maar het schijnt te zijn... Ik wil helemaal niemand bang maken hier in de zaal die rookt. Maar het schijnt... Ja, nou ja... Nee, maar het schijnt toch te zijn dat als je... Nou ja, dat is als je rookt inderdaad... Dat dan, ja, in de loop van de jaren... Langzaam, ja, je aderen dichtslibben met... Nou ja, weet ik veel... Nicotine, teer, cholesterol, vet... Weet ik veel... Kalk, bak en braad. Ik weet niet precies waar het allemaal... mee precies wat er allemaal aankoekt of dichtslipt. Maar in ieder geval... Zij zegt als je dan op een gegeven moment een wondje krijgt... Ergens, zeker als het aan het uiteinde van je lichaam is... bijvoorbeeld je grote teen... dan kunnen daar niet genoeg uh, rode bloedlichaamtjes kunnen daar dan meer bij komen. Of het is te dichtgeslipt of je hebt ze niet meer. Dat werd, werd mij niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval... dus het gevolg is, vertel zij, dat die wond die gaat niet meer dicht gaat. Die, die stolt niet meer. Dus die, ja, die, die gaat eerst een beetje irriteren. En dan gaat het een beetje ontsteken, zo'n wond. Vervolgens gaat het ook echt zweren. Maar dan heb je nog een stap, dat wist ik niet. En dat is echt rotten. Dan gaat het. Dat, ja, en dat, ja, echt rotten. Dat heet dan Gangreen. Dat gaat dan. Ik weet niet of het, ja, of het klopt ook, maar dat, heet, dat gaat dan echt... Z zij liet het ook zien trouwens. Ja, joh ja jongens, zij kwam het podium op voordat ik het wist. en had ze dat ver verband had ze er helemaal af gehad. Toen kwam er inderdaad, nou ja, een halve grote teen kwam er dan. Ja, joh, tevoorschijn, het bleef ook helemaal een beetje draden aan dat verband. Zo, weet je, helemaal, ja, met een beetje zwarte draden. Zo, een, beetje, helemaal, een beetje Ja, joh, je rook het ook helemaal. Hè.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 where I would draw Everywhere U weet het, hè? donderdagmiddag, kwart over één. En als u dat dan hoort, dat liedje, by with a little help from my friends... dan weet u hoe laat het is. Kwart over één, inderdaad, zei ik net al natuurlijk. Maar uh, we gaan dan even de vrijwilligers van de week bespreken. Van de... Deze week doet Irene dat. Ja. En als het goed is, heeft Irene Hilly Jansen aan de telefoon. Klopt dat? Ja, klopt dat wel, hoor. Hey, Hilly! Ja, nou, Welkom Hallo, in de hi. uitzending. Ja, ja. Ik geef jullie het woord. Ja, helemaal goed. Ja? Goed. Nou, Heli, uh, voor mij is dit natuurlijk helemaal nieuw... maar uh, ik heb uh, begrepen dat er uh, Bali-medewerkers gezocht worden... in het Zandvoorts Museum. Kun je daar wat over vertellen? Ja, uh, Bali-medewerkers zijn zeg maar het visitekaartje... van het Zandvoorts Museum. Uh, je komt in een museumwinkel binnen... en daar kan je je museumkaart laten scannen... Of je koopt een kaartje, of je komt daar wat kopen. Dus dan word je daar uh, zeg maar opgevangen door een Bali-medewerker. En daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Precies. Uh, uh, dat betekent dat uh, een Bali-medewerker uh, veel uh, aanwezig moet zijn? Of zeg je van nou, wat is het, wat is het aantal dagen ja. of uren waar ja, je iemand nou, verzoekt? Ja, we zijn open van woensdag tot en met zondag. Dus uh, sommigen die zeggen, ja, maar ik kan alleen maar door de week... of ik kan alleen maar in het weekend. Ja. Uh, we zijn open van één tot vijf. Oh. En je zit nooit alleen. Dus uh, je draait... Het oh, zijn toch wel met, hele schappelijke uh, een uren? Mensen. Ja, het is gewoon vier uurtjes en uh, ja, je hoeft ook niet overal antwoord op te hebben. Ik krijg ook nog wel vragen dat ik denk, van, nou dat ga ik even uitzoeken. Dat zoeken en, we op. Uh, ik, ja, ja. Ik, ik, ik, ik doe er wel een meldje ja. als we het uitgezocht hebben. Maar het is heel divers. Zijn er uh, in de zomer en winter uh, andere openingstijden of is het altijd hetzelfde, altijd van één... Het 6. is altijd van 1 tot vijf open, maar we hebben 5. natuurlijk wel eens een, een opening en we hebben museumpodium op zondag. Uh, er zijn ook vergaderingen s'avonds, dus ja, het, het, is, het is een heel dynamisch museum. Dus, maar ja, en ik neem ook aangeven, aan dat als iemand uh, zeg maar, uh, daar uh, medewerker is, dat hij dan als het museum open gaat om 1 uur, dat hij dan niet om uh, 1 minuut voor 1 aankomt, maar dat hij... Iets eerder komt om met elkaar de dingen door te spreken en wat de ja. bijzonderheden zijn. Ja, en je gaat een potje thee maken en uh, ja, van wat is er allemaal, uh, doet alles het, dan loop je de lichtjes na en kijk of het filmpje het wel doet en dat soort dingen. Ja. Ik, ik ken trouwens uh, iemand die dat ook al een tijdje doet. Uh, ja. Marion, Marion oh, Hoboken. Okay. Dus, ja. Uh, ja. Nou, Die doet dat al heel lang. Ja, ja precies. Ik en trouw, ik, ik weet ook dat ze er ja. heel enthousiast over is. En ze ja. vindt het altijd heel erg gezellig. Dus, ja, uh, dat is zo. Ja, want je krijgt ook echt mensen die zeggen... ja, ik wil alleen maar met haar draaien, weet je wel. Want oh. dan hebben ze gezellig... en dan gaan ze daar afloop nog ergens op. Lekker borreltje een borreltje te halen, precies. Ja. Dat moet ook kunnen. Ja, ja er zit natuurlijk ja. een hele leuke gelegenheid naast, hè. Dus dat, ja. is, uh, ja, dat is makkelijk. Je hoeft niet zo ver ja. te lopen voor dat, uh, voor dat wijntje. Nou ja, er en en is mooi uh, weer schaai terras op gewoon. Gezellig. Inderdaad, niet onbelangrijk uh, dat je leuke collega's hebt. Ja, natuurlijk dat is het, he. He. Het is ja. niet alleen maar het vrijwilligerswerk... maar het is natuurlijk ook het sociale verhaal hieraan... Uh, dat je dus, nou, je doet iets nuttigs voor de maatschappij. Uh, je hebt uh, contacten met allerlei mensen. Je mede vrijwilligers, maar ook de mensen ja. die in het museum komen. Dus het is eigenlijk een hele mooie functie. Ja, zeker. Ja. Wat, wat ik ook leuk vind is ja. dat je, je ziet mensen ook echt groeien hier. Hè? Want dan, dan komt er bijvoorbeeld een groep gisteren, de Zandstroom. Oh, ja. um, leuk. Hartstikke leuk dat ze geweest zijn. Daarna kwam er een groep uit Heemstede. Er was er eentje jarig. Nou, hebben ja. we nog koekjes? Weet ja, je ja nou, leuk. Bijvoorbeeld ook uh, uh, uh, iemand uit Canada. Die heeft hier vroeger gewoond. Die wil iets weten over zijn opa. Dan komt er weer een Duitse, Duitse toeriste. Die hebben dan de, de tour. Die willen ze graag in het Duits hebben. Dus yeah. het is heel divers. Okay. Leuk. Hey, leuk, even, leuk. Even voor uh, de mensen die uh, luisteren. En die zeggen van. Uh, nou uh, ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd. Wat gaan die doen? Wat gaan we doen? Uh, als ik zij bedoel wat gaan zij zijn? doen om, om informatie over ja. deze functie te krijgen? Ja dan kunnen ze gewoon contact met mij opnemen. H.jansen, uh, Op de mail of me bellen. Of gewoon naar het museum komen. Gewoon en gaan komen gaan en kijken. zeggen: Hallo, hier ben ik. Ik wil graag ja. kijken wat ik kan doen voor jullie. Ja, ja, en dan als, gaan we gaan uh, afspraak met Heli uh, met En dan gaan we kijken van wa waar ben je het beste nu? Wat vind je het leukste? En wanneer wil je komen? Ja. En kan ja, je komen? En uh, ja. als u zegt: Ik wil uh, toch nog eventjes op mijn gemak nalezen. wat het precies inhoudt. om echt nog even goed over na te denken. kunt u natuurlijk deze vacature ook terugvinden op de site van VIP Zandvoort. Dat is vip zandvoortnl -streefje en uh, Irene en ik gaan dezezelfde vacature ook straks op de Facebook-site van het programma Zandvoort Lunch zetten. Dus dat is uh, facebook.com/zandvoortlunch. Daar kunt u straks ook de vacature even op teruglezen. Ja. En uh, ik zou zeggen, gewoon doen. Ja. ja. Als ik tijd had, van dan deed ik het zelf. Van. Ja. ja. <laughs> Oké. <Okay>. Lily, <laughs> ontzettend bedankt voor je bijdrage weer deze week. En uh, we ja. hopen dat zich hele leuke en kunstzinnige mensen bij je aankomen melden. <laughs> Laten we het hopen. Ja, ja toch? Bij dag <laughs> nog. Oké, hey, is Joep. goed. Dag, dag jullie, doeg. Dag. Dag. can see. Ja, ik zei Mooi, je al, he? Colin het is, ja, Prachtig. We komen even terug op uh, de, scheet. de scheet. Oh ja, ja wat het, het liep net een even scheet voor fout, hè oh, ja, fout, ja. Je zat, je zat ik aan ik de zat muis, hè? Ik zat aan de knopjes. <laughs> ik moet even wennen aan uh, al deze ja, technieken en zo. Logisch. Dus, ja, logisch. Um, dan neem het je ook niet kwalijk. Ja. Dus ik, ik drukte uh, meneer uh, Herman Brood weg uh, van uh, die scheet met die donderslag... en ik heb daarvoor in de plaats... I did het my way. Die kwam van, meteen uh, precies. erop. Maar he? dat ja. was ook niet verkeerd hoor. Nee, nee dat het was is een mooi. heel mooi nummer. Dat ze, dat, ik vertelde dat aan Dolly. Dat is het nummer wat wij op de grammatie van mijn moeder hebben gedraaid. Ja, mooi. Omdat mijn moeder altijd een beetje stout was. Ja. En we dachten dat was wel een toepasselijk dat nummer. Dat hoorde wel I bij mij, Dat ja, paste bij Ja, leuk. Haar. Maar goed, we gaan hem dus uh, alsnog Ja, in draaien. het kader van uh, de specialisten die aan een scheet kunnen ruiken of je in orde bent. Precies. Uh, een mooi nummer van de Breedback Kickers, want zo noemden ze zichzelf destijds. Ja, Herman Brood en de Wild Romans met. Maak van uw scheet een donderslag. 1, 2, 3, 4, 5.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 Eén donderslag Soms weet je niet meer wat je doen laat laten Mag, Maak van uw scheet Eén donderslag Maak van jouw scheet Eén donderslag pa. Oom Karel is een beste fan En wat ik zeg is waar Hij zeurt wel eens, maar meestal staat hij toch voor zes uur klaar Maar gisteren toen PSV verloor op de tv Ging die uit zijn bol, omdat zijn club verliezen deed? Maak van een scheep, een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet, een donderslag. Maak van jouw scheep, een donderslag. Pa! Heter tranen, niet. Nu voor mannen, we net. Pedomanen, een tietje met pedofielen, vroeg naar bed, AUTOBANEN, GOEIE kook, Rooie hanen, kachelpook. op werkeloze boerenkol, MONOFIELEN, stereo, maak van jou scheld ah. in donderslaan. Spaas toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet. Een donderslag, maak van jou scheet. Een donderslag, pa. de tranen, visserswet. Een informaat een goud en net. Redomanen een frietje met. Pedofielen, vroeg naar bed. Een middelkamer narcotica. Gaan. Kop met pukkels aan het gras. Wees de beste van de klas. Maak van jou scheep een donderslag. Ik hoop dat ik er nog een zootje later mag. Maak van u scheet een donderslag. Maak van u scheep een donderslag. aan. Ah. Het nieuws bij Wem Zandvoort. Met Dolly Tempierik. En Irene de Jager. En die gaat het ons nu voorlezen. Hè, <laughs> Irene? Nou ja, Succes! Het, uh, ja. In het kader uh, waar rook is, is vuur. Hebben we een bericht uh, over de Langhorstlaan in Heemstede. Of tenminste, het is, een, het is de Spiegellaan, de zijstraat van de Langhorstlaan in Heemstede. Daar was uh, gisteravond uh, onraad uh, geroken door de bewoonster. En ze sloeg alarm. En toen een brandweer te plaatsen kwam, toen kon men de oorzaak van het vuur eigenlijk niet ontdekken. En daarom moesten ze een deel van de vloer slopen. En maar na een uur bleek dat het, isolatie, het isolatiemateriaal van de open haard oververhit was geraakt. De open haard, ja het is eigenlijk nog niet zo heel erg koud. Maar goed, de open haard kan altijd aan. Uh, het piepschuim, wat op oliebasis uh, erop bekend staat dat het een enorme rookontwikkeling kan geven, was gaan smeulen. En het blussen was dus zo gepiept, om het maar even zo te zeggen. Uh, de brandweer heeft het pand geventileerd om de rook te laten wegtrekken. En, uh, maar de inzet van de hulpdienst die trok heel veel bekijks. En de straat was afgesloten voor alle verkeer. Dan hebben we nog uh, nieuws van wethouder Chalik. Die heeft een nieuwe perscontainer in gebruik genomen. Medewerkers van de gemeente hebben drie afvalcontainers op, op als proef geplaatst. De containers die zijn uh, mede gefinancierd door het zwerfafvalfonds... om zwerfafval tegen te gaan. De containers zijn uitgevoerd met een soort perssysteem dat op zonne-energie werkt. En via de inwerpklep of met een voetpedaal zijn de containers te openen... en kan het zwerfafval worden aangeboden. En door het afval te persen, uh, door, door het samen te persen het afval... hoeven de containers minder vaak te worden geleegd. Dus dat is uh, heel positief. Ze staan op uh, diverse plekken in het dorp... Er staat er eentje bij de Dirk van den Broek, heb ik begrepen. En er staat er eentje bij de Vlemingstraat bij de Fomar tegenover. Eh, op eh, Boulevard Bernard tegenover de viskraam van de Zee -Meming. Dus Dus eh, nou, dat is weer een stukje positieve activiteit in het dorp. Nou, dat was het eigenlijk even voor nu. Dus eh, we gaan naar het weer. Het weer, ja, weer hebben we natuurlijk al gehad... Het ja. weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik en Irene de Jager. Ja, het weer. Uh, het is heel grappig, want hier in de studio zie ik... aan de rechterkant zie ik een uh, grijs uh, dek en is het uh, een beetje mistig daar. En als ik naar links naar voren kijk, dan zie ik heel stiekem al wat uh, blauwe stukjes lucht verschijnen... Dus daar klaart het al op. Dus ik denk dat we, als de wind uh, zeg maar, al die smerige wolken wegwaait... dat we vanmiddag best nog wel een aardige middag uh, zullen gaan krijgen. Nou, je moet altijd positief blijven, ja, toch? Ja, zeker. Dat ben ik ook. Ik ben van de positieve. Oh, okay. dus gelukkig wel. Dus uh, het gaat goed komen. Het wordt maximaal uh, 10 graden. En uh, in ieder geval weer om straks lekker even naar buiten te gaan... de frisse neus te halen op uh, het strand of de boulevard. Het is heel leuk trouwens op het strand... want Tenminste op de boulevard, omdat je ziet dat al die strandtenten heel hard aan het werk zijn om de strandtenten weer te op te bouwen. En het is erg grappig als je elke dag kijkt hoe ver men voordat sommige tenten gaan loeihard in hun opbouw. Andere tenten hebben wat meer tijd nodig, de zijn er zelfs niet, nog helemaal niet begonnen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het allemaal goed komt en dat we straks weer lekker op het terras op het strand kunnen gaan zitten. Op naar de zomer. Op naar de zomer. Nou, is dat? We gaan een muziekje draaien. Ja, deze is uitgezocht door Onze Dolly. En het is wel een heel iets anders. Het is vervet met wat, Waar moet dit heen? Waar eens de boot... waar al die leuke plantjes groeiden zijn nu stenen dood en grijs, och zal de mensheid ooit eens leren.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 Het geld werd uitgevonden Trap ik nu in de poel. Och zal de mensheid ooit eens leren Te leven zonder geweld. Zullen wij dan ooit waarderen wat onze scheppen heeft besteld?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 Met ons bestaan, de wereld is nog niet vergaan. Waar moet dat heen? Hoe, Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi, rotzooi toch, vandaan? toch vandaan? Het is wel weer wat, Dolly. Hè? Waar, waarom heb je deze uitgekozen? Nou, uh, ten eerste omdat ik dat destijds een prachtig nummer vond. Want ik vond die hele show geweldig, natuurlijk. Ja. Waar die Barendse ja. vet in meespeelde, hè? met chef van Oekel. En, uh, maar in ieder geval, um, ik dacht ja, de, eigenlijk is er helemaal nog niet zoveel veranderd. Hè. Nee. De, want we denken allemaal dat we in een hele unieke fase zitten in Nederland, maar niks hoor. Het, is uh, het, het was 30 jaar geleden was het ook kommer en kwel en liepen we ook te klagen en uh, was ook niks goed. Het is en, hartstikke uh, actueel nog. Helemaal, dat bedoel ik maar ja. even. Dus ik ja. dacht nou, dan uh, gooien we die er eens even tegenaan en... Uh, we, we, we gaan nog eigenlijk even naar twee mooie nummers luisteren. Want ik heb begrepen uh, ja. dat jij een... Uh, ik, heb een uh, ik heb een nummer uitgezocht van uh, Zwarte Riek. Oftewel Rika Jansen. Ja. Uh, ik heb haar persoonlijk gekend. Zij is uh, 21 januari overleden. Dus ja. uh, 92 jaar geworden. Uh, een heel bijzonder mens met een fantastisch gevoel voor humor. Ja. Uh, ik heb haar uh, mogen verzorgen in de wijkverpleging. En... Uh, zij heeft heel wat uh, mooie nummers uh, gemaakt Zeker. die heel bekend zijn. Zeker. Maar een van de haar nummers die niet zo bekend is, is het nummer wat ik uh, nu wil gaan draaien. Tenminste, wat wij willen gaan draaien hier. En dat is het uh, nummer uh, Marihuana Marie. Oké, okay. okay. nou, mooi. Ze wiegt wat erotisch, het roken wordt chronisch, haar geest elektronisch. Ze kijkt wat onlogisch, uit twee De kruis van Paul. Rukt aan haar kleren Met donkere brillen Hysterisch te gillen. Zo ongerepte, dat een haar verwepte, wat slecht en wat rot is, verlaten van God is, gaat langzaam de goot in en rustig de dood in.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 Feel the love is dead I'm loving angels instead and through where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 We Oh, we hebben wij even lekker mee zitten galmen hier Heerlijk, met z'n allen. Ja, oh, wat is dat lekker, hè? Ja. Intussen is ook uh, zoals... <laughs> zal, ik, zal ik Ruud even imiteren? Het lucifer doosje is weer binnen. Ja, ja, ja. We hebben de brandweer al Bart van der Meer is uh, er ook <laughs> bij gekomen. En die heeft net ook in ons uh, nieuwe cfm -core mee meestaan galmen. Daar is het ook echt een mooi ja, nummer ja, voor. Ja, dat, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik uh, heb trouwens... Uh, we hebben het, een, een uh, verzoeknummer binnengekregen. Gisteren al trouwens van een van onze trouwe luisteraars. Maar nou, ik dacht... ik onthoud zijn naam wel, maar... het is of Aras of Azar. Het is ook zo'n... Ja, uh, moeilijk, ja, je, hoort, je hoort dat niet zo vaak, zo'n naam. Dus ik, ik, ik weet ook niet meer wat het precies was. Maar hij weet zelf ongetwijfeld... dat het om hem gaat. En hij had mij gevraagd om een uh, nummer... van André Hazes uh, uh, te draaien. En uh, de groeten te doen... aan alle Sandvoort. Dus het is de jongen die... Uh, van de KPN rondrijdt en de pakketten naar iedereen toe Ik bedoel Post.nl. Oh, Post.nl. De KPN is, dat geen... is van de telefoon. Oh, dat, ja, ja, ja, dank Geef je het wel. Ik denk, goed hè, dat ze ik er is. Hè. Ja, goed, goed dat ze er is. Anders hadden jullie nooit geweten waar ik het over had. Nee, maar hij rijdt hier dus in Zandvoort rond... en hij bezorgt pakketten. Gisteren uh, had hij voor mij een uh, mooi cadeautje van de KRO-NCRV. En toen, uh, ja, want dan was ik natuurlijk regiocorrespondenten... Dat programma waar die regiocorrespondenten altijd uh, in, in kwamen. In die rubriek. Dat programma is gestopt. Nou en als afscheid hebben alle regiocorrespondenten een cadeautje gehad. Dus die kreeg ik gisteren binnen. Ja leuk hè. Maar ja. toen zei hij dus van god bent u Dolly ten Ja bent u die Dolly ten van het programma. Ik zei ja. En uh, nou hij zei ik luister altijd naar jullie. Vind ik leuk nou. En uh, toen vroeg ik of hij een nummer wilde horen. en uh, nou, ik, ik adviseer Ruud Jansen om even... nou toch zijn vingers in zijn oren te doen. Want het is iets wat er bij jou... absoluut nooit in had gekomen in het programma. Maar uh, Hans... Nou, nou Hans ben ik, ik lekker het. de baas. Ja, zo is het. En die vond het helemaal niet erg. Dus, uh, nou, hoe heet je? Aras of Azar? Het is, deze is voor jou. En met de groeten aan alle zandvoorters... André Hazes met de Zomer in mijn bol.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 So we ring one more Je kan zeggen wat je wil, uh, heren. Jullie houden niet van deze muziek. maar, maar Ze kijk, staan daar te dansen. Het is, precies, ja. ze, stonden, ze stonden toch te bewegen. En het is wel, we moeten er wel aan denken dat we, dat we willen graag de zomer hebben. Dan is het toch heerlijk om zo'n liedje het gewoon te hebben. Ja, dat hoort je kunt Van ja. Hazes houden of niet. Het is gewoon een lekker liedje. Nou ja, dat is ook zo. Maar je hoeft niet Zandvoort, Van Hazes te houden natuurlijk. En, nee, dat hoeft niet. Maar voor de Zandvoortse Omroep... Als dan uh, die strandtenten weer opgebouwd worden... dan begint het bij ons allemaal te kriebelen. Want ja. dan weten we, het komt weer, het komt weer. We gaan er weer naartoe. Ja. Ja. En dan als je dan zo'n nummer als dit hoort... Ja, dan fleur je weer helemaal op, toch? Ik wel. Ja. Sorry Ruud, moest even. Maar ja. dat was voor onze favoriete postbezorger in Zandvoort. Ja. Goed, ja, nou, gaan we, we gaan uh, een beetje naar het einde toe. hè Want ja. uh, het zit er alweer op. Twee ja, uur inderdaad. zijn voorbij gevlogen. je, het is wel snel gegaan. hè Ja, zeker snel gegaan. We, ik heb het heel gezellig met ik je vond het gevonden, Irene. Ik heel hierin. gezellig. Nou, maar ik denk dat we voortaan maar gewoon een duo presentatie als sidekick nou, dat, moeten doen. Nou, dat zou ik ook het liefste willen. Als we nou <laughs> voldoende sidekicks hebben, kunnen we dat ook doen. Want het ja. wordt er alleen maar gezelliger op. Ja, ja. Met, ja vind uh, ik ook. Ja. Je kunt elkaar een beetje aanvullen. Hè? Precies. En, en natuurlijk is het misschien niet altijd mogelijk om met z'n tweeën te zitten. Maar uh, ik, ik pleit ervoor dat wanneer het wel kan, dat we dat gewoon wel doen. Dus bij deze ja. gaat er ook een vrijwilligersvacature uit. Niet alleen naar het Zandvoorts Museum voor een baliemedewerkster. medewerkster maar ook een vacature weer voor, voor sidekicks. Sidekick. Ja. Zodat we duo. Uh, een presentatie als sidekick kunnen doen. En gezellig met de techneut kunnen babbelen. Ja, ja En dan wordt het erg... tenminste ook goed verzorgd met koffie. Want ik kan er af en toe weggelopen worden. Kijk, kijk, zie je kijk, ook. Dat werkt dan beter. Voordelen. En als er dan meteen ook een Zandvoortse ondernemer. Voor ons klaar zou staan om de lunch te verzorgen. <lacht> dat we een lekker broodje voor onze neus ja, hebben. Nou, dan, zou... dan wordt het zo gezellig. En we beloven bij deze. Als u zich meldt. Voor een lekkere lunch, dan uh, zullen wij u vermelden met ja, dank aan. Vind ik ook. Nou, dus uh, we Vol wassen mekaars handen weer. Even, even nog volgende ja? week, uh, dan kan ik er helaas niet bij zijn. Oh, dat is jammer. Om, ja, dat is jammer, want uh, dan had ik al een afspraak staan. En, ja. Uh, ja, dat moest, moet even gebeuren. Uh, ik zeg Irene, nooit meer een afspraak maken op de donderdag tussen nee, nee, 12 en nee, 2. Dat, want nee, nee. Dan, dan willen we je zijn. gewoon hier hebben. Ja, oké. Okay. Zo is dat. He? Zo is dat. Hartstikke mooi. Goed, we gaan afsluiten met een... Uh, die kunnen we alleen niet helemaal draaien... met Procolherm, A Wider Shade of Pale. Lijkt me mooi om af te sluiten. Tot de volgende keer. Tot de maar. volgende keer. Dag.